dan we dachten. Ze hebben nog een paar boetes uitgedeeld. En, ja, ja. En we hebben er net onder gebleven. Ik denk dat dat het is. Uh, um, ja, het goud. 1328,90 dollar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 Oftewel een uh, inkoopmomentje. Ja, het is eigenlijk gehalveerd. Het top was ongeveer 20.000, 19.000 geloof ik. En nu staat hij op. dollar. dollar. En nu staat hij op uh, 10.000. Of hij is onder de 10.000 geweest. Ja, even in eurotjes. Hij is, uh, in eurotjes is hij onder de 8.000 geweest, zelfs uh, van, uh, op woensdag. En nu is hij weer, uh, ja, tenminste, het is nu ook nog steeds woensdagavond. <laughs> is hij weer omhoog gaan te krabbelen naar de. Ja, uh, nou, eigenlijk is hij gewoon 1000 euro omhoog gegaan in, in een dag. <laughs> <laughs> en ook weer, de, ook naar beneden. Ja, <laughs> het yeah, is nooit saai, bitcoin. <laughs> nee, nee, nee. Het, uh...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 nieuwe belastingjaar een hoop verkoop. dan weet je precies hoe dat hoe dat zou kunnen ja. uh, kunnen werken, maar ik denk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 En slapen is voortaan verboden. Ja, yeah. dat is bij uh, parkeerplaats TA16. Daar is minister Cora van huizen van Infrastructuur langs geweest. En die heeft daar al die vrachtwagenchauffeurs verteld dat ze niet in het weekend in hun truck mogen slapen. Dat is al sinds eind 2017 verboden, maar chauffeurs die negeren dit verbod. En ze kunnen wel boeten van 15.000 euro op hun nek krijgen te hangen. En in België gold het al en dat re resulteert er wel in dat veel truckers hun wagen net over de grens heen zetten in Nederland. Dat is kennelijk nog niet zo bekend.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 Sander van Geel van ILT, eh, het Landelijk Transport denk ik. Die zegt, voor 1500 euro kun je een heel leuk hotel opzoeken. En ja, dat is ook een rare opmerking. Hè? Alsof die chauffeur om 1500 euro is het, in zijn uh, cabine heeft liggen elke nacht. En dat hij dan denkt, nou dan zal ik hem aan een boete uitgeven aan een hotelkamer. En, dit is natuurlijk... Uh,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 Nee, dan slaap je gewoon ja Dan lucifershoutjes onder je ogen. Nee, dat is goed voor de, voor de verkeersveiligheid. Ja, ja, ja, ja. Tot de minister aan je cabine Nee, ik slaap niet hoor. Nou dat ja, ja dan, hebben ze gewoon, uh, dan gaan ze gewoon kook gebruiken. Van, weet ik, veel wakker te blijven. Ja, ja dit zijn weer hele foute dingen. Maar ja, en er wordt dan, ja, er wordt zo vaak gedacht van dat dat dan uh, uitbuiting tegengaat, inderdaad. En nog even afgezien van de bizarre... Uh, dit, dat doet heel erg denken aan... de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 ze doen dat onder de leuze. Meedoen samen uit de armoede. En dat is natuurlijk ook wel heel erg hypocriet. <lacht> er komt met een vent uh, met een enorm kapitaal aan, uh, aan paleizen. En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 Obama is natuurlijk ook geen arme uh, figuur met zijn, uh, zijn speeches voor 400.000 dollar. Voor Wall Street. Dus uh, dat is het hele, hele vreemde. Dat uh, de armen sluiten aan verbond met de superrijken. En de middenklasse is altijd de neut. Want dat is eigenlijk het idee denk ik. Dat uh, de, die hele rijken die worden eigenlijk rijk. Dankzij uh, de privileges die ze hebben. En contacten met de overheid. En monopolies en intellectual property en zo. En uh, dat worden ze met de dreiging van een berg.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 Uh, die wordt samengeperst tussen uh, als een soort in een, een lijnklem tussen de miljardairs en de armen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 Ja, klopt. <laughs> maar uh, ja, hier op de, ja, ik krijg hier nog een paar berichten van hoe we allemaal geplukt gaan worden. en De tabakstaks uh, komt eraan. En zul je natuurlijk denken van, ja, maar die, die hebben we toch al. dat zit toch al accijns op de bak, ja. <laughs> maar je kan op nog meer uh, manieren... De, <laughs> de roker kan nog op meer manieren genaaid worden. <laughs> ja, want... Het kan niet zo zijn. Ja. Zo begint het altijd. Hè? Ja, het kan niet studie. zo zijn. Het kan nee. toch niet zo zijn. Dat. Dat <laughs> eh, tabaksproducenten geen verantwoordelijkheid nemen voor het inzapelen en verwerken van sigarettenpeuken. Die voor het overgrote deel bestaan uit kunststoffen en slecht en langzaam afbreken in het milieu. Dat stellen de mm. opstellers van een rapport dat is gemaakt in de opdracht van staatssecretaris Van Veldhoven. Dus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 Uh, het lijkt op, op een milieutaks en die betalen we al via de verpakkingsheffing. Dus ja, ze proberen daar inhoudelijk op in te gaan. Ja, dat gaat natuurlijk niet om, het is gewoon weer. Uh, extra geld uh, ophalen een plastic hè ja en dan uh, als je toch bezig bent dan uh, waarom niet gelijk doorgaan met uh, de plastic soep daar maakte uh, de onderdaan zich natuurlijk ook zorgen over mm -hmm. en dat begon allemaal met een tweet en uh, dat de Europese uh, Unie om milieuredenen niet een belasting moet gaan even produceren van plastic met een vraag of de Europese Unie dat niet moest gaan doen ja, belasting even op uh, plastic en er zijn twee manieren om iets te doen oh, ja, er wordt ook erbij gezegd van uh, ja, ja, het, is niet, uh, het is niet alleen om milieuschade tegen te gaan, maar ook om geld te halen. Dat geven ze dan toch wel een beetje toe. Maar je hebt hier, uh, hier zegt, ze, kunt bepaalde toepassingen, of je kunt het op twee manieren kunnen tegen gaan. Je kunt bepaalde toepassingen verbieden, zoals het gebruik van microplastics en verzorgingsproducten. Of je kunt plastic duurder maken door het heffen van een belasting op de productie. Op dit moment is plastic spot goedkoop en zijn de kosten voor de vervuiling niet bij de prijs inbegrepen.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 Uh, bij uh, plastic. Ja, omdat ze willen dat je dat flesje terugbrengt. Dat is glas, hè? Dat is iets anders dan plastic. Oh, of, nee, nee, bij, uh, bij plastic heb je dat ook. Die, plastic, uh, die hard plastic -cola flessen. Ja, die wel, ja. Maar ja, doordat plastic zo goedkoop is, wordt het massaal toegepast. Het verdrinkt uit andere materialen van de markt. Maar bijvoorbeeld, aluminium is duurder. Moet je dan alle verpakkingsmateriaal van aluminium gaan maken? Want aluminium is duurder omdat er zoveel energie in zit. Mm -hmm. uh, wat nodig is voor de productie. Het betekent, als iets duurder is, dat, dat impliceert eigenlijk.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 Ja, dat is wel uh, in beroep. Uh, in beroep gaf Nancy's wettelijke vertegenwoordiger aan dat het dement is en geheel onverwacht geen gordel om wilde. Dat is ongegrond volgens het OM. Als er op medische gronden geen gordel gedragen kan worden, moet daar ontheffing voor zijn aangewaard. <laughs> dat is oh. ook, uh, <laughs> Ja, ze maken geen uitzondering, dan moet je weer een, een, een, weer een aparte uh, vergunning hebben ervoor.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 toch wel wat gaan doen, dan gaat er waarschijnlijk een, een extra toelage geven van 149 euro op de waar uitkering. om die boete te betalen. Ja, ja, ja, ja. Die, die moet natuurlijk doorgaan. Ja, maar die waar uitkeringen. die krijg je toch ook gewoon. Van, eigenlijk gewoon van belastinggeld. Ja. Dat is, heel vaak werken. ja, sommige waarjongen die werken dan wel weer ergens. maar uh, toch. sommige werken dan met behoud van uitkering of met een subsidie of zo. Maar het is. Uh, meestal komt het gewoon uit. het uh, belastingopbrengst. Uh, ja. ja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 dat er zat, de bankmedewerker was in deze zaak niet proactief genoeg in het informeren van melder en het laten beoordelen van de verzoeker van de verzoeken. Dus er is een melder en er wordt hier gezegd wie dat dan is of wat, wat dat dan voor wat die voor rol heeft. Maar een of andere ja, en die dient een klacht in tegen een medewerker van haar bank die zou hebben geweigerd inzage te geven in haar krediet en, en die klant die dient een klacht in tegen de medewerker van de bank vanwege de, in de ogen van de melder gebrekkige informatieverschaffing door de medewerker. Dus dat is iemand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 Slecht functioneren, denk ik. Ja, maar ze, ze kunnen met een paar tikken op de knop... ...kunnen ze gewoon kijken of je kredietwaardig bent of niet. De, de, zo werkt dat meestal, toch? Ze ja, kijken maar gewoon dat... van wat je vermogen is... ...en wat je inkomen is... ...en wat je schulden zijn. Ah, nou, oké, okay. dan rekensommetje de computer nou, Dan is het uh, rood of groen, ja. Nou ja, zo, zo gaat dat inderdaad. Ja, dat komt er ook nog bij. Als je ouder bent dan 65 of zo, dan geeft het je ook niet. Volgens mij gaat ja. het alleen bij 60, geloof ik, hè? Ja, nou, nee, dat, dat, uh, dat zal ook het geval zijn. Maar ik denk dat... De oude functie van een bank, waarbij uh, ze het kredietrisico vanzelf zelf moeten beoordelen. natuurlijk is het handig als je, als je een aantal van dat soort gegevens hebt. Hey, maar je hebt natuurlijk in Amerika ook van die dingen gehad: de uh, Community Reinvestment Act. Dat was dan, uh, het werd dan gepromoot om uh, ook aan, uh, aan mensen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 bij die die uh, subprime crisis crisis van die hypotheken die rommel hypotheken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 Er, in een enorm die zet er over vier stempels in. Uh, uh, dat klopt inderdaad. Ik, ik, ik zie wel zo'n zo programma dat mensen naar het buitenland trekken om daar een business te beginnen. En inderdaad, als je echt bij een of ander, uh, een of ander straatarm land komt, inderdaad wordt shit, er alles volgestempeld. Vol yes, een De shithole heet dat. De <laughs> shithole, er wordt alles <laughs> helemaal vol gestempeld, weet je wel. <laughs> ja. En bij iedere stempel moet je iemand omkopen. <laughs> <laughs> het is een soort schijnzekerheid. Hè? Ja. Uh, ja. ja, goed, ja, nou ja, maar waarom dit dan op nu.nl komt? Nou goed, ja, die kopiëren alles natuurlijk, ja. zonder te kijken waar het over gaat. Ja, er zit een foto bij van iemand die zijn hand op zijn hart houdt. Dus ook ja, ik dacht dus dat het dus over de bank eet die... ging of zo. Ja, ja. inderdaad, met zo'n eten maken ja, want heel de, alle kredietproblemen die komen volgens... Uh,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 Gemaakt door de Democraten in de Amerikaanse Senaat. Er wordt gesteld dat het Forum voor de Democratie en de SP Russische propaganda hebben verspreid. Ja, even, even spoiler alert. Dit gaat over nepnieuws. <laughs> ja, inderdaad. Een dus. SP komt er ook nog in voor. Ja, ja de, Forum ja. voor de Democratie en de SP. Die tot nog, zitten die toch nog bij elkaar in één bootje? <laughs> ja, ja, ja. Dat is toch best wel raar, want volgens mij is de SP ooit met een, uh, een gift van staal. Nee, die, die andere, die mouw. sorry. mouw...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 ja, als je iets over, uh, ik zie hier iets staan van die MH17, Hadden, zaten er een aantal mensen in het pro-Russische kamp. En uh, ja, het, uh, ja, je kan op het moment is een enorme Rus, uh, Rusland hysterie gaande. Een beetje zoals McCarthy en de Communisten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 dat gaan we niet bannen om, om uh, ja, de mening van mensen te beïnvloeden. Het is alleen echt nepnieuws. Maar hier wordt dus gewoon gezegd, dit, dit is bepaalde groepen die bepaalde meningen hebben ergens over. En die worden gewoon uh, tot nepnieuws gebombardeerd. Toch wel raar, een kreet die door Trump uh, bedacht is? Nee, het kwam oors oorspronkelijk van Hillary, volgens mij hoor. Ja, toch? Ja, okay. want, die, want die, uh, dat, is, dat is heel vaak...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 Wat op zich wel leuk is nu, want als ze nou nepnieuws willen gaan bestrijden... en Trump plakt dat label steeds op CNN en Washington Post... Ja, dan maakt dat de zaak in ieder geval wat ingewikkelder. Nou, de Trump doet dat eigenlijk ja, best wel slim. Die pakt steeds de zwaard uit de handen van de tegenstanders... Ja, en ja. gebruikt het tegen hun. Ja, zo, zo, zo doe je dat, ja. ja. En als hij het gebruikt, dat, die term, dan kunnen zij natuurlijk niet, uh, niet meer meeliften. Dan kunnen ze het heel moeilijk gebruiken. Nou, goed, we ja, uh, blijven even in een nepnieuws sfeertje, want... Uh... Ook de Europese Unie gaat zich erin mengen. Ja, dat was een uh, EU-expertgroep. En die ging maandag van start.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 En onlangs was er een kritisch journalistiek verslag over de Poolse regering, die dat vervolgens bestelpende als nepnieuws en de makers een boete oplegde. Die kant wil je natuurlijk niet op, want dat is misbruik maken van de term nepnieuws. En eigenlijk zie je daar hetzelfde wat Trump doet met, met het hele fake nieuws verhaal: dat de Poolse regering, die, is natuurlijk, die ligt nou, zit nou in het verdomhoekje, want die willen dan niet die immigranten accepteren uit uh, die moslimimmigranten. En die, die gooien hun, uh, hun poot dwars bij de... de, de en hier is hun Europese stemrecht al ontnomen. De nucleaire optie, zoals dat dan heet. Omdat ze zich niet... Ja, als, niet als te... het wat uitmaakt, maar... Ja, inderdaad. Het wordt er nog even <laughs> uitgestemd in de... <laughs> Volgens mij is dat ook maar een theaterstukje. Maar ja, wat, wat dat betreft <laughs> is er niet veel verloren gegaan, denk ik, maar...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 Misbruik maken van de term netnieuws. En uh, ja, het, er wordt al wel bijgezegd in dit artikel. Het idee is net zo krank hoort, als dat van brigade-generaal Wilfred Rietijk. Die afgelopen zomer voorstelde de overheid bij nieuwsberichten een vinkje van goedkeuring te laten zetten. En het is bovendien doodeng wordt hier gezegd. Overheden kruipen langzaam in de richting dat ze zich actief met hun nieuwsvoorziening gaan bemoeien. Maar dat is natuurlijk al zo, want ze subsidiëren en licenseren als je geen vergunning hebt van de overheid.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 de vrijheid van meningsuiting houdt ook in... dat de grootste de Joodse bek open mag doen, mm. toch? Ja, ja. inderdaad. Ja. Ja. Uh, je ziet het al bij Facebook. Die hebben natuurlijk enorme boetes in het verschiet gekregen... voor hate speech in Duitsland. Uh, en...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 andere bv. En als we dan rekening weer niet betaald kregen, dan plofte die bv ook weer. En dan zaten we daarna weer bij een andere bv. Maar oh, op een gegeven moment of de zin van, hé, de veer is gast. Uh, ja, we leveren niks aan ja, je, weet je wel. Ja, dat, uh, uh. dat zou je wel, uh, dat, uh, wel verwachten, ja. Uh. Maar dan breng je natuurlijk echt een bedrijf in, ja, uh, uh, yeah, een, een, een eerlijke partij in een nadeel die een product levert waar de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 Die tekst bevatte dit soort teksten. Fuck that police, coming straight through the underground. A young nigger got it bad, cause I'm brown. And not the other color, so police think they have the authority to kill a minority. Dat heeft drie dagen lang hebben ze daar naar nou mogen luisteren. <laughs> <laughs> het is wel leuk hoe de politie dit dan uh, speelt. Die zegt, inspector Calvin Lloyd told the Otago Daily Times that people had been put in danger.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 Killing in the shack and shining the light in my face. And for what? Maybe it's because I kick so much, but I kick ass. Or maybe because I blast on a stupid ass nigga when I'm playing with the trigger of an Uzi or an AK. Because the police always got something stupid to say. They put out my picture with silence. Because my identity by itself causes violence. So ease with the criminal behavior. Yeah, I'm a gangster. I got and with the getter, don't matter, tot zover NWA, ik hoop dat u ervan genoten heeft. En, uh, ja. Dan gaan we even naar RM Kokesh, okay. uh, wie kent hem niet.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 Overlaten maken naar de LP als donatie. Hij wilde liever dat de LP het geld kreeg dan de overheid. We moet er wel even bij zeggen, geld wat geoormerkt was, enkel voor bail. Dat heeft hij niet in dat bedrag gestopt, dat naar de LP is overgemaakt. Dus dat is allemaal apart gehouden. Nou, in ieder geval, als je daar meer over wil weten, Ben Farmer heeft daar ook een video over gepost. Dan kun je het allemaal horen. Verder, ik nog dat het goed gaat met zijn hond. Die is inmiddels in goede handen.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 Er komt er zo'n reclamebanner boven en dan schuift alles op. Dat is wel heel herkenbaar. Dat heb ik ook vaak. Is er zo'n website aan het laden? Maar dan komen die reclames, die komen dan later. En dan wordt die hele website opnieuw ingericht. En, en als je dan op klik drukt, dan verschuift en net alle en dan klik je op iets anders. Uh, waar je helemaal niet op wil te klikken. Deze mensen hadden dat zo ook verklaard. Maar uh, ja, de mensen heel erg, heel erg in de paniek. Want dan het uh, ja, ging drill. En je had 15 minuten tot er een kernbom op je hoofd valt. En uh, ja, mensen die allemaal afscheid gingen nemen van de families. En dingen gingen opbiechten. En uh, <lacht> ja. <lacht> Dus dat is... maar het laatste zijn we allemaal ik zal maar zeggen ik heb drie kinderen oh het is toch een bril ja, ik, ken... ik, was... ik was degene die kennen ik was degene die kennen niet ja. Ja, het is allemaal wel een beetje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 hebben. Ja. Ja, ja, ja. Goed, nou, Noord-Korea heeft ze dan ook. Maar ja, die is natuurlijk hoogstwaarschijnlijk gewoon uit zelfverdediging. Maar ja, die willen niet zo eindig als Libië. Dus ja. Ja, dat is natuurlijk het hele punt. Dat uh, al die mensen die zoals uh, Gaddafi, die is uh, hoorders van Hillary Clinton uh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 Want dat, dat, dat helpt, je, het helpt je nog niks. Hè? Het is natuurlijk, wat dat betreft is het hetzelfde als bij, bij die hele linkse software Justice Warrior clique. Dat als jij denkt van oké, okay, dan zal ik wel uh, 63 geslachten accepteren. Hè? Uh, dan uh, als zij als dat zo graag willen ze worden er boos. ja.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 staat te gebeuren dat er ja, dat een andere, andere regering worden zulke voorwaarden opgelegd onmogelijke voorwaarden dat deed hij deed bij Saddam Hussein ook op een gegeven moment hij wilde zich best wel overgeven maar uh, ja, dan maken ze het bijna onmogelijk om om daarmee akkoord te gaan en dan gaat hij niet akkoord ja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 Stond, ...is deels gebouwd door de joden uit de uh, Assis. Ja, nou ja het, het zal voor een gedeelte zo ze dat doen... ...maar als je natuurlijk iemand vergast uiteindelijk... ...die nog gewoon langer door kon leven en arbeid kon doen...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 Dat ze uiteindelijk een koe omsingelen. Die koe gewoon ja, doodmaken om, uh, om vlees te, te hebben. En ja, dat is toch wel, oh ja, dat is wel heel triest uh, dat mensen zo'n honger kunnen hebben. Ja. Ja, ik zeg er nog, die heb ik nog op de Vrijd Radio Facebookpagina gepost. Een aantal Venezuelanen die gewoon echt de, de, de ribben kon tellen, weet je wel. Zo mager waren ze. ja.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 op het werk kijken van wie zit er bij zo'n vakbond of wie is er dan zo'n socialist. of zijn toch de mensen die nou niet echt uitblinken in prestatie. Ja, dat zou ik ermee te maken kunnen hebben. Dat zou ik ermee te maken kunnen hebben. Maar gelukkig is er een app en dat komen wij de laatste bericht. Die gaat alles oplossen. Dit is een, een app van, uh, van ja, twee mensen willen neuken en uh, die geven daarmee uh, zeg maar elkaar ja. toestemming. Ja, ze hebben ook nog de blockchain hebben ja. ze ingefrutseld. Ge, in Want. Uh,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 de nou ja. Fertility Index zo gehouden wordt, zeg maar. Nou ja, maar ja, laat was in Amerika natuurlijk ook al op zo'n universiteitscampus dat ze zeiden van nee, je moet iedere tien minuten toestemming geven, expliciet. Nee. <laughs> en, uh, ja, om dan een heel contract op te stellen, dat, ja, dat, dat uh, lijkt dan uh, ja, een beetje de sfeer niet ten goede te komen. En uh, willen ze in Zweden zo de wetgeving aanpassen?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 de seksuele activiteit. Dus dan ga je het helemaal... ...zitten invullen. Wel een blowjob. Uh, geen... Uh, ...geen gebef. Niet in mijn <lacht> Niet in mijn <de> inderdaad. <lacht> ook niet in mijn leusgaten. <lacht> de oren in ook niet. <lacht> een in mijn oor. <lacht> en uh, staat, uh, daarmee geven ze wel... Of ...geen toestemming om elkaar seksueel te benaderen. De toestemming kan op ieder moment worden ingetrokken. Dus je kan tijdens het seks... kan je zeggen, oh ik ga even... de ik ga hem even aanpassen, de klos. Ik ga nog even één gat <laughs> uitsluiten. Dat was ik vergeten op te geven. <laughs>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 Ik denk dat de NSE toch wel alles afluistert... dat hij dit ook wel in de gaten houdt. dat gaat houden. Een soort NSE-poort. Ja, kunnen ze gewoon eventueel afdingen... eraan als naar zijn bedrijf toe. Dan zeggen ze, wij willen een backdoor hebben. Een backdoor willen we hebben in jullie app. Dus ja, dit is wel... Het neemt alle, alle fun weer uit het hele, hele verhaal weg. Ja, gaat er in ieder geval geen gebruik van maken? Nee. Ik denk dat dit soort dingen... het zorgt ook dat de geboorteaantallen... overal ter wereld omlaag gaat. Omdat zo ja, de hele... Ja, dat het, het wordt gewoon een grote juridische clausuleverhaal. Uh. Ja, niet, uh, niet meer helemaal ideaal. Ja. Nou nee, maar goed, ja, we zijn uh, nu wel bij het uh, einde van de, het uh, programma uh, beland. Ik wil iedereen uh, hartelijk danken. Ja, dat is eigenlijk alleen jou, Peter. <laughs> danken voor het <laughs> meedoen aan uh, deze uitzending. En uiteraard zijn we de volgende week weer. En uh, ja, ik wil iedereen nog een uh, vrolijke en vooral heel erg vrije week toewensen. Ik zou zeggen, zo doe je, week. Doen. Doei. doei, doei. Nice, nice, nice.